Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Koenders wil snel met de nieuwe Turkse regering gaan praten... over de aanpak van vluchtelingenstromen. Hij wil dat Turkije voorkomt dat migranten naar Europa komen... en begrijpt dat het land daarvoor een prijs zal vragen. Maar Koenders zal niet accepteren dat Turkije de mensenrechten schendt. Anders tasten we onze eigen identiteit aan, zegt hij. De Turkse AK-partij heroverde gisteren de absolute meerderheid in het parlement... Volgens Koenders hebben de Turken op die partij gestemd vanwege de grote spanningen van de laatste tijd. In delen van Irak is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Na de zware regenval van vorige week is het water in de hoofdstad Bagdad nog altijd niet gezakt. De verouderde en beschadigde riolering kan al het water niet verwerken. Gevreesd wordt dat er ziektes uitbreken omdat het regenwater vervuild is geraakt met rioolwater. Vooral de vluchtelingenkampen zijn getroffen door de overstromingen doordat tenten zijn weggespoeld. In Irak zijn zo'n 3 miljoen vluchtelingen door de opmars van IS. Door de dichte mist was het op de snelwegen twee keer zo druk als normaal op een maandagochtend. Rond acht uur stond er 305 kilometer file, meldt de Verkeersinformatiedienst. Dat kwam onder meer doordat de spitsstroken dicht bleven. Op Schiphol werden vluchten geannuleerd. Niet alleen door de mist in Nederland, maar ook op andere plaatsen in Europa. Er zijn nog steeds veel vertragingen. De universiteiten spreken tegen dat ze de studiekeuze-check als selectiemiddel gebruiken... Aankomende studenten doen die test als onderdeel van hun inschrijvingsprocedure. Volgens de keuzegids 2016 zijn er universiteiten die studenten op basis van die test afwijzen, terwijl dat niet mag. De universiteiten zeggen dat ze dat beeld niet herkennen. De uitkomst van de studiekeuzecheck is niet bindend. De studenten mogen zelf beslissen wat ze ermee doen, zeggen de universiteiten. Het weer, de mist trekt geleidelijk op en vooral in het midden en zuiden van het land breekt de zon door. Daar wordt het 14 graden, in het noorden blijft het bewolkt en grijs, daar is het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is nog langzaam rijden op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein staat 9 kilometer. Heeft te maken met ongeluk dat er was op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en het Kleinpolderplein 3 kilometer. De reishok is daar weer open. Richting Hoek van Holland ook een ongeluk. Tussen Knopend Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Daar is de linker reishok nog dicht. Het is dus langzaam rijden nog een beetje op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Knopend Gorkum en Lexmond over 3 kilometer.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij, en beleeft, jij het. beleeft het. Zandvoort in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Z -Z -M -M. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. heb ik weer dan, hè? Ik ken dit gewoon als het origineel, Albert-Jan. jij ja, zegt, van wie was dat nummer ook alweer? Ja, ik ga er werk van maken. Ja, Want ik mij... een andere zanggroep, Mai Tai of uh, Pointer Sisters... hebben dat nummer ook uh, destijds uitgebracht. In ieder geval was dit uh, Robbie Neffel en C. La Vie. Welkom terug bij uh, Zolverd op Zaterdag. Ja, de heren van de veteranen eens... Ze spelen vandaag uit tegen de Legmeervogels. Dat is uh, de koploper van dit moment. En daar staat het, Albert-Jan, tegen drie... Oh. Voor de heren van de Veteranen 1. Oh, jee, dat Geweldige was... prestatie, Vincent Bakker. Hij blijft maar scoren, scoren en nog eens scoren. En straks gaan we natuurlijk weer terug naar Joop van Es voor de slot van de wedstrijd. S.V. Zandvoort tegen Buitenveldert, waar de tussenstand nog steeds een 1 tegen 0 is. Mooi. Dankzij een penalty, een benutte penalty van S.V. Zandvoort. Dat ongeveer rond de klok van 20 over 4. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En uh, vorige week hadden we hem ook al uh, als dier van de week. Maar hij heeft nog geen baasje, dus we gaan hem even herhalen. En dan hebben we het natuurlijk over Charlie. Het gedicht van de week, na je oproepen vorige week... hebben we twee prachtige, positieve, mooie, vrolijke... fijne, gezellige gedichten binnengekregen. En de, de allereerste is Mijn leven is mooi. Dat om kwart voor vijf het gedicht van de week. Verder hebben we natuurlijk even nog Pit reports. We kijken vooruit naar de Formule 1-kwalificatie... die om 5 uur verreden gaat worden op het Motodrome Hermanos Rodriguez. En dan hebben we het over Mexico. En kijken wat Max Verstappen uh, denkt daar te gaan doen. En uh, de eerste de vrije training gisteren was hij de snelste op de baan. En de tweede, ja, had hij ook een mooi plekje gevonden. Ja, heel hè? mooi plekje. Heel mooi plekje gevonden. Goed, luisteraars, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM op deze prachtige zaterdagmiddag. Nou, we ontkomen er niet aan de nieuwe single Singletroon die gaan we straks ook draaien. Ja, echt waar. Er wordt zo vaak aangevraagd uh, vandaag. Gaan we hem draaien? Ja, tuurlijk. dan moeten we hem gewoon draaien. Anders antwoord, hè? Berend, Berensen. Berense. Straks in de derde en laatste uur... hoor je deze single zeker nog langskomen. Maar eerst even andere lekkere muziek. Wat dacht dachten van deze van Lissabier. is dus Save Me. Even tussen dit plaatje door. Het staat 1 tegen 4 op dit moment. Simon heeft gescoord. Zaterdagmiddag van CFM. Goedemiddag. CFM. voor. Ja, en deze kan niet ontbreken. Op Halloween natuurlijk. spooky en zo so. En swingen we een start. Het is wel heel erg spoedie en zo. You're the swinging on the stars. CFM Race Radio Pit Report. Ja, dit weekend weer een spannende race te gaan in Mexico, Albert Jan. Op het Motodromo Hermanos Rodriguez in Mexico start om 5 uur Nederlandse tijd vandaag. De kwalificatie voor de Formule 1 van morgen. Die morgenavond om 8 uur s'avonds Nederlandse tijd zal worden verreden. Even terug naar gisteren. Vader Jos Verstappen maakte er meteen een foto van, want het stond er toch echt op alle schermen. Max Verstappen als nummer 1 na de eerste training van de Grote Prijs van Mexico. Een historisch moment, vandaar dat door vader Jos dat vereeuwigd werd, breedlachend aan toevoegt en dat er nog vele mogen volgen. Intussen had de jongste coureur uit de Formule 1-historie opnieuw iedereen verbijsterd. Op het splinternieuwe circuit waren de omstandigheden tijdens de eerste sessie voor alle coureurs gelijk. Niet alleen reed Verstappen de snelste ronde... ook vormde hij op de spekgladde baan een fenomenale eenheid met zijn wagen. Terwijl veel rijders problemen hadden om hun bolide op het circuit te houden... reed de 18-jarige Limburger strak en stijlvol in het rond een lust voor het oog. Verstappen, ik heb de trainingen rustig opgebouwd... dat ik er zo bovenuit zou komen, kom, omdat de baan enorm glad en daarom langzaam is. Dat werkte mijn voordeel. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik durf nu zelfs aan een plek in de top 10 te denken. Daar verandert ook niks aan, ook zijn schuiver in de tweede training niks. Hoewel hij de sessie moest staken, was het punt al gemaakt. Ook daar bleef Verstappen nuchter onder. Misschien dat de banden nog te koud waren, maar het probleem is vooral... dat je op dit asfalt moeilijk kunt zien of het nat of droog is. Ook uh, komt voor overal nog olie naar boven. Iets om extra rekening mee te houden. Intussen kwam er in de verte weer witte rook uit vulkaan El Popo die donderdag met een hoestbui vol as nog voor de nodig bezorgde blikken zorgde. Blijkbaar had Max Verstappen zelf dat die even stil gekregen. Vanmiddag, 5 uur Nederlandse tijd, de kwalificatie. Nou, Hamilton als kerstverse wereldkampioen denkt alleen maar aan zichzelf. Met de die die klopzak kan Lewis Hamilton het rustiger aan gaan doen. Maar de Britse kopman van Mercedes is niet van plan zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg te gaan helpen. Rosberg strijdt in de laatste drie races van het Formule 1 seizoen met landgenoot Sebastian Vettel om de tweede plaats in het WK. Vettel heeft momenteel vier punten meer dan Rosberg. Force India in gesprek met Aston Martin. De kans is groot dat de Formule 1 renstal Force India in 2016 onder een andere naam race. De teamleiding voert serieuze gesprekken met de Britse automerk Aston Martin... en het Schotse whiskymerk Johnny Walker. En tot slot Mexicaan Gutierrez, dus dit weekend op zijn thuisbaan race Naast Grosjean waarschijnlijk bij Haas Formule 1. Esteban Gutierrez rijdt volgend jaar voor het nieuwe Formule 1-team van Haas F1. Teamwaas Jean Haas heeft dat vrijdag in Mexico stad gemeld. De Mexicaan Gutierrez is nu nog testrijden bij Ferrari. Bij Haas F1 wordt het teamgenoot van de Fransman Romain Grosjean... die dit seizoen voor Lotus rijdt. Tot zover. En dan blijven we nog horen dat Max Verstappen volgend jaar nog voor Toro Rosso rijdt. En dan gaat hij naar Ferrari als het goed is, Albert-Jan. Ja, ja dat zou mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Nou, we blijven het volgen. Formule 1 nieuws op CFM. Oh, daar komt hij aan, hè. Hij is beloofd. De nieuws is heel verliefd Hier is Droomvrouw. ik naar de vriend. Volgens mij hoorde ik jou fris mee zingen. Joop! Ja, ja mooi hè? Ik ben wel bij de presentatie geweest. Ja, dat bedoel ik. Wij nee, zien ja, het al. Was, het was ontzettend goed. Het was uh, druk en. Uh... Ja, voor liefhebbers een hele mooie paard natuurlijk. Maar we spelen in de 90 e minuut al, al anderhalve minuut. De sanne kan erbij geteld moeten worden. Dat, dat wisten we hier aan de kant. Maar hoeveel? Dat is de vraag. Sanne staat al steeds het 1 voor. Maar de druk is giga op het sanne doel. Dus sanne speelt paniekvoetbal. Weg is weg met die bal. En het maakt niet uit waar die naartoe gaat. En zover zijn we op dit moment. Uh, uh, Buitenvelder mag de bal gaan ingooien. Net even voorbij de uh, middenlijn op de helft van sanne Gaat die bal weer voorkomen? Nee, van we kunnen wegwerken. Dat is een uh, vrije schop. Oh, oh, oh, oh, oh. Dat zal niet ver. Je nee, kan het niet zien. Dat is helemaal aan de andere kant van het veld. Misschien uh, twee meter hoog uit buiten het strafstofgebied van Zandvoort. Er wordt de, step, de bal neergelegd. En de vrije schop is er voor buitenvelders. Alles voor buitenvelders op uh, de Kieperna en twee anderen, die, uh, die, die, die staat in het schapsopgebied. Het, het is druk daar, het is uh, mutjevol. En uh, de schijfzetter die past die negen pas af. Ja, de, het moet achteruit die, die muur, dat zat er wel erg dik in. En nu mag die gaan nemen. Tenminste, als de schijfzetter uh, zijn signaal geeft. We gaan heel even wachten. Hij gaat er even een paar mensen toespreken. van jongens, blijf met elkaar van elkaar af. Want dat gebeurt altijd, dat weet je. In, in, met corners en vrije schoppen gebeurt dat gewoon. Dan gaat die bal. Die wordt keihard in de muur. Die bal is weer weg. Die dat uh, uh, verdedigt met, met de moeder, wanhoop. Uh, nu gaat die bal weer via Sansvoort weg. Weg die bal, juist. Uh, is nu op de helft van, uh, van Buitenveld. En de keeper die gaat bijna de mist in. Maar gelukkig voor hem, en niet voor Sansvoort. Uh, het is wel een fout daar. Oh, keeper is helemaal weg. En wie is het? Even kijken. Koen Magielsen. Die mag die bal schieten helemaal vrij. En die bal die zeilt helemaal de andere kant op, van zijn voet af. En dat is ontzettend jammer natuurlijk, want het doel was helemaal leeg. Er had waarschijnlijk alleen maar gestopt kunnen worden via de hand van de verdediger. En dat is, zou het een penalty geweest zijn. Maar zover is het niet. Nu weer buitenvelders in de aanval. Sand verdedigt verdedigd. Normaal met de macht en ook. En dat is Joris Schmid. De sluipers Joris Schmid. Die ook nu weer ontzettend goed, goed werk doet. En zie je al? Ja, stand voor het wind hier. Koude onverwacht van de nummer 1. De wow. zagen. Nog een punt verloren. Sanford wint met 1-0. Naar een in de... Naar een, penalty, een penalty in de 33 e minuut van de eerste helft. En dit heeft heel veel de tranen gekost. En ik denk dat Buitenvelders er niet blij mee is. Sanford uh, doet nu goede zaken uiteraard. Voor, in ieder geval voor die tweede plaats. En ze is weer uh, drie punten dichterbij Buitenvelders gekomen. Dit was het van vanmiddag hier. Een bijzonder enerverende wedstrijd. En met name het eerste helft van Sanford ons. Een ontzettend goed spel gaf te zien. En de tweede helft was echt blabberd. Maar ze hebben het het van gehouden. Hey, geweldig hey, vol... resultaat. Sorry? Geweldig resultaat, Joop. Ja, ja, tuurlijk. En dat telt. Tegen de koploper. En uh, ja, de veteranen 1 die spelen vandaag ook tegen de koploper. Leg oh, meer vogels. Zij dat niet dan? Hey, sorry. Nee, zij zijn dat niet dan? Hé, sorry? Nee, zij zijn het uh, nog niet. <laughs> maar ze zijn hard onderweg. Niet. Want ze, ze staan met 2-4 voor. Dus, uh... Oké, okay, dat is een goede zaak. Ja, Prima. toch? Dus, Oké, okay, dankjewel Joop en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Hoi, dat was Joop vanuit de, vanaf Duintjesveld. Ja, de wedstrijd mooi gewonnen dus, uh, dus door Esfes Alvoort. 1-0 tegen de koploper Buitenvelders. Zou dadelijk over een tweetal platen krijgen, het dier van de week. Maar eerst inderdaad nog twee heerlijke stukjes muziek... waaronder deze uit de jaren 80 van Esfes en Simpson. Hier is Salet. buiten Albert-Jan. Heerlijk. Heerlijk genieten weer, hè. En morgen lekker goedkoop parkeren op de boulevard. Oh ja. Hartstikke mooi. Het is 50 euro per uur. Kom, dus, kom gezellig naar Zandvoort. Ja, en als je dat weer van vandaag hebt... dan uh, denk je nog helemaal niet aan de kerst, hè? Nee. Nee, hè, nee. Sneeuw. Oh. Warmte. warmte kerst, kerst. Met ZFM. Ja, nou, dat komt er ook weer aan, <laughs> hoor, albert <-Jan. laughs> Het komt er echt weer aan. Je ontkomt er niet aan, zullen we maar zeggen. Nee, nee, maar even, even wat anders. 1,5 zo we hem gaan doen, het dier van de week. Ja, want uh, Charlie uh, is ook nog steeds op zoek naar een thuis. Charlie is een drukke man van 7 jaar die best veel energie heeft. Hij is dan ook op zoek naar mensen die veel met hem gaan ondernemen. Charlie is een slim hondje dat, die graag voor je werkt... en heel erg goed is in zoekspelletjes. Afgezien van het, uh, dat het een heel leuk is om met hem uh, wat te doen... wordt hij er ook moe van en uh, in zijn kopie en dan daardoor wordt hij weer wat rustiger...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 Alleen thuis zijn is hij niet gewend. Dit moet dan ook met hem rustig aangeleerd worden. Het aanleren van het alleen zijn thuis zal uh, bij hem veel tijd kosten. Zoekt u nu een hondje die overal voorin is? Bent u zelf sportief en geduldig? Dan is wellicht Charlie een, ges een geschikt maatje. Een stabiele omgeving nogmaals is heel erg belangrijk voor hem. En waar verblijft Charlie momenteel? Charlie verblijft in het, in het dierentehuis Kermerland Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... Of kijk ook even op de website www.dierentehuiskermeland.nl, want ook Charlie verdient een thuis. Daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen, behalve dat we de nieuwe Armin van Buren hebben, tezamen met Kevin de Kroon. No. <laughs>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 come searching the message I behind. It's underneath sky. Hij is zo mooi, hè? deze nieuwe van Armin van Buren. Te samen met Kevin de En hoe heet, je, hoe heet je ook weer, Robert-Jan? Wie? Hoe heet je ook weer? Looking, looking for your name. Ja, dat was een Oh Ja, dat was de nieuwe single. Niet, ja, is ja, ja. niet zo snel hoor. Nee, nee, nee, nee. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag. Weer een hele mooie hoor. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Tot aan vijf uur zijn we bij je en daarna krijg je Fred. Jawel, hij is er weer.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 Family, hè, zullen we maar zeggen. ja. dat is van uh, level 42. Ja, heb ik even, Marcel, dan is het uh, zo uh, eind oktober... en dan gaan we gewoon lekker naar Turkije toe. Heerlijk. Ja, gelijk heb je. Ja, met golf hebben we het overal, oh ja. hè? Nee, klopt, heel juist. Maar uh, ja, terwijl iedereen zich op zit te maken... voor uh, ja, de finale van het uh, WK Rugby. Momenteel op RTL 7 kunt u de voorbeschouwing uh, al zien. Maar ik zou nog even wachten, want de wedstrijd uh, is om vijf uh, uur. En natuurlijk om vijf uur ook de kwalificatie van de Formule 1. Gaan wij nog even terug naar uh, het golf. En zoals u weet, luister, zoals golf minnend Nederland weet... had Luiten de afgelopen weken vrijgenomen om zich voor te bereiden... op de, op de laatste vier grote toernooien waarvan het Turkish Airlines Open... Uh, dit weekend uh, het eerste van de laatste vier resterende toernooien is... Joost Luiten boekte gisteren in de tweede ronde van de Turkish Airlines open... vooral winst uit het feit dat zijn vechtlust werd beloond. Op de eerste negen werd hij van de ene negatieve situatie... in de andere geworpen, maar toch verloor hij nooit zijn hoofd. Ik heb me goed teruggevochten, die strijdlust zal ik nooit verliezen... zei hij met een strenge blik. Nog altijd bungelt Luiten immers in de achterhoede van het toernooi... al is hij gebrand op een inhaalrace in de resterende twee dagen. De top 20 is om vijf slagen weg. Ik zal zaterdag een lage score van zeven of acht... Onder par moeten maken, wil ik bovenin meedraaien. Dat is zeker mogelijk, zei hij gisteren. In deze ideale weersomstandigheden. Dan moet het allemaal ietsje scherper. Het is nu nog te vaak net niet. Maar er komt een moment dat het omslaat naar net wel. Nou, dan hoop ik dat voor hem dat dat morgen gaat uh -huh. gebeuren. Want vandaag is het niet gebeurd. Hij is geëindigd met een stand van. Uh, tot overal, overal van min 1. En een gedeeld 54ste plek. Dus. Die top 20 eindklassering is heel ver weg. Tot zover het golfnieuws bij CFM. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Naar dit plaatje van Chris Kapp en de Englishman in New York. van Chris Cap en een Englishman in New York. En daarmee zijn we aangekomen bij het gedicht van de dag. En eindelijk weer eens wat vrolijkheid, Albert-Jan. Eén en al vrolijkheid. Een en al vrolijkheid. Laat me horen. Mijn. Mijn leven is mooi. Ach, kijk nou eens. Een motor van ballonnen. Met liefde en geduld gevuld. Gedraaid... Gesponnen, in sprankelende kleuren zie je elk detail. De maakster kijkt verrast. Haar ogen fonkelen, haar armen zwaaien zwierig. Een uitnodigend gebaar: Wil ik een ritje maken? De helm ligt al voor me klaar. Ik straal aan alle kanten. Mijn been zwaait al opzij. Als een vorst beland ik. Wie doet me wat? Ik rij. Heel, heel even zweef ik. In een roze vlucht. En voel de rijkdom. Van ontspannen lucht. Mijn, mijn leven is mooi. Ach, kijk nou eens. Een motor van ballonnen. Met liefde geduld. Gevuld. Gedraaid.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 Dat was hem weer bij CFM. Het mooie gedicht van de dag. En morgen hebben we ook weer zo'n mooi, Oh, Die bruist er al. Die bruist helemaal. En van geluk, hè? Van geluk. Ja. Zo uh, rond de kwart voor vijf morgen hoor je hem weer bij CFM Zandvoort op zondag. Je ja, dag kan toch niet stuk, hè? Nee. En dan deze erachteraf van uh, Martin Moreno. Een echte liefde. Dan moet ik meteen weer uh, denken aan een andere, Martin. Heb jij dat ook of niet? Ja, maar ik is ja, Oh die, Martin. Ja, joh. Ja, Klopt. Ja, joh. Ja, joh. Ja, hey, joh. Kijk nou wat. Nou, hij is uh, ook weer gearriveerd uh, in huis. Dus uh, zo dadelijk uh, Fred weer tussen 5 en 7 met Entertainment For You. Volgens mij ken je dit echt niet, hè, Albert-Jan? Nee, dit nee, nee, is mijn... De uh... Pieter schak mens. Dat brengt me meteen even bij het uh, nieuwe programma van ZFM. Ja, nee, Althans, ik... het is weer terug, hè? Nee, ja, ja, luisteraars, uh, u, u hoort het goed. ZFM Klassiek komt terug op ZFM. Kijk! En wel vanaf volgende week zondag, elke zondagavond... tussen, uh, noem ik even nadenken... 7 en 9. 7 en 9. En uh, ja, samengesteld en gepresenteerd door onze klassiek... Kenner bij uitstek, onze collega Jacques Jonkmans. Dus nogmaals, klassiek liefhebbers, vanaf volgende week uit iedere zondag... Tussen 7 en 9, ZFM Klassiek. Ik kan niet wachten. En Zometeen is Frette weer met Entertainment for You. En wij zijn er morgen weer. Ook tussen, dan weer tussen 2 en 5. Met Stanford op zondag. En met de voetbal. De en de voetbal dag, de voetbal ja. gaan we doen. En de, de, de Formule 9, we we de kwaliteit is uh, gegaan. Ja, die, uh, wordt om die start om 5 uur Nederlandse tijd. Dus, uh, en uh, WK Rugby kijken, luisteraars. Oké, okay. nou tot morgen dan. Tot morgen. En een fijne zaterdagavond. Dag. Groetjes. Doei doei. Bye.